Zes uur, Glieselot Thomassen met het NOS-journaal. NS-topman top, NS Meerstad wil de splitsing van NS en ProRail ongedaan maken... om de problemen op het spoor beter aan te kunnen pakken. Volgens de Volkskrant heeft de NS-directeur daarover een brief gestuurd... aan alle politieke partijen. De strikte scheiding tussen NS en ProRail geldt sinds 1995. NS gaat sinds die tijd over de treinen en het contact met de reizigers. ProRail beheert het spoorwegnet. Volgens Meerstad heeft die scheiding nog steeds negatieve gevolgen. Zo werd een vastgevroren wissel vroeger meteen door een machinist of stationschef opgelost. Nu mogen NS-medewerkers dat niet meer doen... waardoor een ProRail-medewerker soms uren later voor een oplossing zorgt. De ChristenUnie gaat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen... in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slop in het tv-programma Knevel en Van de Brink...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 Het nieuwe verdrag geeft de Europese Commissie mogelijkheden om landen te dwingen hun overheidsuitgaven binnen de perken te houden. Het weer overwegend bewolkt met in Limburg soms nog wat regen. Vanuit het noordwesten klaart het geleidelijk op, maar in het binnenland kan smiddags een enkele bui ontstaan. Het wordt 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 1 juni, goedemorgen. In Syrië verloopt straks het ultimatum van de opstandelingen aan het regime Assad. Sander van Horen vertelt vanuit Damaskus of hij rekent op nog meer geweld. Er wordt vandaag ook op hoog diplomatiek niveau gepraat over Syrië. Vervolgens het bezoek van de Russische president Poetin aan Duitsland en Frankrijk. En ik praat over Syrië met Abraham Miro, lid van de Syrische Nationale Raad van de Oppositie. Christenunieleider Ari Slop legt straks uit waarom hij een onderzoek wil naar twee verschillende euro's politie gaat niet meer controleren op fietsen zonder lucht... Of licht of niet hands-free bellen in de auto. Je hoort straks waarom. We lenen steeds meer geld voor het dagelijks gebruik... terwijl het hebben van leningen als last wordt beschouwd. Het Nibud deed er onderzoek naar. BTW op theaterkaartjes dan, die gaat weer terug naar 6 procent. En per 1 juli kunnen de prijzen dan naar beneden. Maar dat gaat zomaar niet, hoort u van de vereniging van Schouwburg-directeuren. CDA komt vandaag als eerste met het verkiezingsprogramma. En de partijen doen er verstandig aan die programma's niet al te dik te maken. De tattoo killers komen voor de rechter. En de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat John Edwards... maakte het wel heel bond, maar hij wordt niet veroordeeld. Ook daar hoort u meer over. Dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. ChristenUnie wil dus een onderzoek naar de opsplitsing van de euro... zei partijleider Slob in tv-programma Knevel en Van der Brink. Het is wel heftig, zei hij, als er één munt komt voor het noorden... en eentje voor Zuid-Europa. De situatie is nu ook uh, ontzettend heftig. Uh... En ik denk dat het wel goed is dat Heftig. we uh, ook met kennis van zaken spreken. Dat we ook feiten op tafel uh, gaan krijgen. En rond, uh, rond zo'n splitsing hebben we in ieder geval in Nederland ook nog nooit onderzoek nee. gedaan. Dus wij hebben uh, de heer Graafland, professor Graafland van de Universiteit van Tilburg, uh, ah, ja. gevraagd of hij dat zou willen uitvoeren van ons. Het is niet zo dat Slop geen vertrouwen meer heeft in de euro. Maar doorgaan zoals nu met één euro, dat werkt ook niet.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 Nederlanders lenen dus steeds meer. Eén op de twee van hen heeft nu een lening. Dat is beduidend meer dan drie jaar geleden, toen het nog één op de drie was. Maakt het onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Enibud. een niepunt. Eén op de twee huishoudens is gewoon veel. Als nou al die mensen er geen problemen mee hadden, had je ons niet gehoord. Maar de helft van die mensen heeft gewoon echt grote geldzorgen... omdat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ze hadden liever minder willen lenen. In het Nieuwbunt vindt het opmerkelijk dat lenen van vrienden of familie is toegenomen. Dat is meestal makkelijker dan het lenen bij een bank of een instelling. Maar veel mensen hebben geen goed overzicht, zicht over hun schulden. Je kan werkloos raken, huizenprijzen worden minder waard... en je zit dan wel aan die leningen vast. Dus wij hopen dat dit wel het hoogtepunt is en dat wij... Over drie jaar, als we dit onderzoek weer doen... de cijfers naar beneden zijn gegaan. Nibut wil dat de overheid meer gaat waarschuwen voor te hoge leningen. Het CDA komt vandaag met het verkiezingsprogramma. Veel spannend hoeven we daar niet van te verwachten... zegt politiek verslaggever Joost Vullings. Bij het CDA houden ze niet van revoluties. Dus het wordt gewoon een mengeling van het uh, oude programma uh, gemengd... met de dus met uh, uitkomst van het strategisch beraad. Dat, uh, dat stuk wat eerder dit jaar uh, uitkwam. Nou ja, weinig verrassingen... CDA zal zich wel willen profileren met het programma... maar dat zal wel gebeuren met de gebruikelijke CDA-waarden. Ik denk dat ze gewoon blijven bij verantwoordelijkheid financieel degelijk. Maar niet met de boekhoudersmentaliteit van de VVD. Zoals een CDA mij toefluisterde vanmiddag. Ja, en aangevuld wel met de bekende thema's als gezin en normen en waarden. Maar ja, maar plak daar maar eens concrete maatregelen aan. Dat kunnen de meeste mensen niet. Een aantal maatregelen van het verkiezingsprogramma lekte al uit, zowel het CDA de minimumleeftijd voor alcohol verhogen na 18 jaar.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 Hij, uh, hij is echt wat met Soetermeer van plan. Dus uh, dat vond ik wel heel uh, interessant. 16 mensen hebben gesolliciteerd naar de baan. Wie de andere kandidaten zijn, is niet bekend. Doet er ook niet toe, want Abtroot had volgens de commissie de beste papier. Hij is van plan om uh, Soetermeer beter op de kaart te zetten. En dat is hard nodig. Ja, maar dat is hard nodig, want uh, hij moet opboksen tegen uh, burgemeester Aboutala van Rotterdam en uh, Josias van Aertsen van uh, Den Haag. Ja. Dus, en daarom uh, willen we hem wel graag hebben, want ik denk dat wij dat wel kan. En als Abtroot burgemeester van Zoetermeer wordt, moet de VVD op zoek naar een nieuw kandidaat Kamerlid. Abtroot staat nu namelijk op plaats 9 van de verkiezingslijst. Meerdere mensen die betrokken waren bij de opname van het omstreden televisieprogramma 24 uur tussen leven en dood, worden door justitie gezien als verdachten, zei advocaat Peter Plasman, advocaat van acht gedupeerden in Nieuwsuur. Een paar weken geleden heb ik informatie gekregen van de officier van justitie... over de gang in het onderzoek. Zij zei mij dat er volop verhoren aan de gang waren. Dat waren verhoren van verdachten en dat waren verhoren van getuigen. Zegt u daarmee dat Mulder, Elmer Mulder, bestuursvoorzitter en Bonjer... hoofd van spoedeisend hulp, nu officieel verdachten zijn? De officier van justitie heeft mij verteld dat het ziekenhuis zelf... als organisatie verdachte is. En de heer Mulder en de heer Bonjer zijn ook als verdachten aangemerkt. Voor het RTL-programma hingen camera's op de eerste hulp van het VUMC, VUMC Centrum in Amsterdam. Dit leidde tot ophef vanwege schending van privacy van patiënten.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 Het is niet bekend of het Openbaar Ministerie in deze zaak in beroep gaat. In Beverwijk is een dode gevallen bij een woningbrand. Slachtoffer werd gevonden in de slaapkamer. Bij een andere brand in Haarlem raakten vijf mensen gewond. De brandweer daarover. Gisteravond heeft er een uh, explosie plaatsgevonden in een flatgebouw... gevolgd door een uh, korte brand. En uh, bij die explosie in die brand zijn uiteindelijk vijf gewonden gevallen. Eén zwaar gewonde en vier lichter gewonden. En wat er is ontploft, dat is nog niet duidelijk. De brand in Haarlem wordt onderzocht. De woordvoerder van Sharia voor Holland heeft Geert Wilders niet bedreigd. Dat zegt hij in een filmpje dat de organisatie op internet heeft gezet. Er is helemaal geen sprake uh, van dreigen met geweld. Zelfs als je alleen die quote pakt, is er geen sprake van geweld. Een woordvoerder van Sharia voor Belgium valt hem bij. Radicale beweging roept niet op tot het vermoorden van Geert Wilders. Hun woorden zijn alleen een waarschuwing voor de politicus. Geert Wilders moet ook consequent zijn. Dat is geen dreigement. Dat is gewoon realistisch zijn. Er zal wel een moslim wereldwijd ergens in zijn kamer liggen... en zeggen van kijk, ik zou die man toch wel eens willen onthoofden... of willen neerschieten. Of er zal wel iemand zichzelf zulke zaken inbeelden. Woordvoerder van Sharia van Holland werd vorige week opgepakt... voor het bedreigen van Wilders. Tijdens een bijeenkomst op de Dam in Amsterdam... verwees hij naar het lot van Theo van Gogh. In Kaam in Brabant zijn drie mensen zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Een nou, auto kwam op de verkeerde weghelft door een nog onbekende oorzaak. Schampte vervolgens een tegenligger, zegt de politie. Die meneer raakt gelukkig niet gewond, maar vervolgens raakt die eerste auto op een uh, tweede tegenligger. Daar zit een echtpaar in en de drie personen raken gewond. Dus zowel de bestuurder van die eerste auto als ook dat echtpaar. En ze moesten allemaal zwaar gewond overgebracht worden naar het ziekenhuis. Er ja, was wel sprake van een flinke ravage. Politie spreekt dan ook van een ernstige botsing. Twee trauma-helikopters werden daarvoor ingezet. De eerste trauma-heli uh, kon eerst hulp verlenen... en moest één slachtoffer naar Rotterdam brengen. En het personeel van de tweede trauma-heli is nog uh, lange tijd bezig geweest... om uh, de bekneld zittende man van, van zeg maar, de derde auto te bevrijden. Weg was voor een groot deel van de nacht afgesloten voor sporenonderzoek. Dat was gisteravond een zeer spannende avond. De boekenprijs De Gouden Strop werd uitgereikt. We gaan kijken wie De Gouden Strop 2012 heeft gewonnen. Bram de Hoek, De zonder slaap. Vlaamse auteur Bram de Hoek kreeg dus de prijs voor het beste spannende boek. Volgens hem is er een verschil tussen Nederlandse en Belgische trillerschrijvers. Er is gewoon een ander soort boeken dat wordt geschreven. Vlaanderen is nog veel meer bezig met uh, politietriller. Terwijl ik in Nederland okay. toch wel veel meer merk dat men meer psychologischer werd. En ik denk dat ik daar wel wat meer in pas. Ik denk dat het net daarom iets omgekeerd is: dat ik meer Nederlandser ben okay. en dat ik daardoor uh, hier wel aansluit. En De Hoek krijgt dus de strop, een cheque van 10.000 euro en een sculptuur van beeldhouwer Marianne van der Heuvel. De beurs op Wall Street die kwamen gisteren nauwelijks van hun plaats. De indexen openden met verlies... en trokken zich later op aan geruchten... dat het IMF met Spanje gaat praten over noodsteun. Woordvoerder van het IMF en de Spaanse minister van Financiën... ontkenden de verhalen, maar dat had dan weer nauwelijks effect. De Dow Jones sloot twee tiende lager, de Nasdaq verloor viertiende. In Japan wordt alweer gehandeld. Nikkei staat daar ook op een verlies van bijna 1 procent. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. Robin Gibb wordt vandaag begraven. Hij overleed vorige week op 62-jarige leeftijd aan kanker. De ceremonie zal in besloten kring plaatsvinden op een onbekende locatie. Familieleden vragen fans om geen bloemen te kopen, maar geld te doneren aan goede doelen voor kinderen op de Isle of Man, waar Gipp is geboren. Robin John, zoon van de zanger, houdt later dit jaar een grote openbare herdenking voor zijn vader. In september in de St. Paul's Cathedral in Londen. Oh no. De BG's hoor u How Deep Is Your Love? Mark Robin Visser, hoe is het in Eindhoven? In Eindhoven is het nog vroeg, Marcel. Oh, ja. Dat om te beginnen. Ze moeten hier nog wakker worden. De slimste regio van de wereld, zo willen ze zo graag uh, zelf uh, noemen. Hè? Ik ben blij dat hier een bordje staat en ik moet een beslissing nemen. Waar zal ik nou eens naartoe gaan? Zal ik eerst naar het Eeuwzol gaan? Of naar de kennispoort... Naar vertigo of de zwarte doos? Marcel, no. wat zal ik doen? Moet ik ze ja. opnoemen? Het eeuwsel? <laughs> ja, die zwarte doos lijkt me ik sowieso spannend. spannend. De, maar, maar mag de, ik daar ja, het ja, vragen, Marco? Robin. Nee, lijkt, jij ja, lijkt moet Je ja, lijkt me een alfa. <laughs> of niet? Nou, nee, ik ben bijzonder uh, technisch uh, oh. onderlegd. Maar oh. ik vind het heel leuk om nou vandaag eens een keer... andere mensen aan het woord te laten. Ja. <laughs> nee <Goed>. hoor, <laughs> ik ben niet zo... Uh, ik ben, ik ben, uh, je hebt het helemaal juist, Marcel. Mag je, oh, je er dan wel je. in, daar? Ja. Uh, ik, ben, ik mocht door de poort, maar ik moet wel straks wel betalen als ik weer naar huis ga. Daar komt het eigenlijk op neer. Okay. En ja. dat geldt dan misschien straks voor, uh, voor de studenten uh, niet. Hè? Want uh, ja, als het aan de Partij van de Arbeid ligt... dan worden technische opleidingen uh, min of meer uh, gratis. In ieder geval geen collegegeld. Want er zijn te weinig studenten die die richtingen kiezen. Dus die mogen hier dan straks zonder te betalen de poort uit. Maar daarover later meer. Ik moet eerst nog een beslissing nemen. Ik denk dat ik toch de zwarte doos kies. Want dat fascineert me dan toch wel. Dus ik ga voorlopig lopen. En ondertussen vertel ik dan dus dat ik hier ben. Omdat hier, dat is dan toch weer heel typisch... en dat wordt dan denk ik ook mijn eerste vraag... vandaag uh, een technologieweek begint. Dan denk je, waarom begin je nou op vrijdag een technologieweek? Dat vind ik op zich alweer bijzonder, maar ook leuk en eigenwijs. En dat noemen ze dan hier in Eindhoven, dat is ook leuk en eigenwijs... de Dutch Technology Week. Dat kan natuurlijk ook gewoon in het Nederlands, maar hier moet het dan weer very international zijn natuurlijk meteen. En dat doen ze om te laten zien wat ze hier in deze regio allemaal op technologiegebied presteren. En dat is nogal wat op het gebied van robots, allerlei medische technologieën, en chips en zo. Kortom, ik dompel helemaal onder... Hier op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven in de technologie. Ik hoop dat ik het begrijp, Marcel. Ja, daar komt we dat komt wel goed. Het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Ja, maar dat klinkt dat wel spannend. Ja, ja spannend, spannend. Ja, zeker. Technische vindingen nou, bij ga... Marco weer vissen vanochtend. Tot later. Later vanuit Eindhoven. Hoe pak je de Europese crisis aan? Hoe kun je bezuinigen en toch voor groei zorgen? En hoe winnen we de volgende verkiezingen? Ja, dat zijn vragen die de Nederlandse Partij van de Arbeid bezighouden... maar ook de Duitse sociaaldemocraten. Partijleider Diederik Samsom stak zijn licht op... bij zijn politieke vrienden in Berlijn. En hij werd daar ook opgevangen door onze correspondent Wouter Meijer. In een klein restaurant naast het hoofdkantoor van de Duitse SPD... Diederik Samsom, een dagje op bezoek bij verschillende hoge SPD'ers... heeft u tips nodig voor de verkiezingen? Nou, die zijn altijd welkom. Maar ik ben hier vooral om de banden met de SPD aan te halen. Ook omdat ik zie dat de SPD en de Partij van de Arbeid gelijke agendas hebben voor de nabije toekomst. Weg van die eenzijdige bezuinigingsagenda die Europa, en in ons geval ook Nederland, alleen maar dieper in die recessie heeft doen belanden. En een agenda van groei en werkgelegenheid gaan bereiden. En daar hebben de Duitsers veel werk aan verricht. En daar kan ik van leren. Wat doen ze ervan leren? Maar welke concrete voorstellen je bijvoorbeeld kunt doen om jeugdwerkloosheid aan te pakken... om nieuwe bronnen van financiering aan te boren... zodat je weer kunt investeren in een groeiende economie. Want dat is wat Europa en, in zekere, en zeker Nederland ook heel hard nodig heeft. Ons grootste gezamenlijke probleem in Europa is jeugdwerkloosheid. 50% van de jongeren in Zuid-Europa is werkloos. En wij dachten in Nederland dat het ons nooit meer zou treffen. Het stijgt nu heel snel. Dus jeugdwerkloosheid aanpakken is ook een gezamenlijke agenda van ons... van Duitsers, van Fransen... Van andere sociaaldemocraten in Europa. Als we samenwerken zijn we sterker. Hollande heeft de verkiezingen in Frankrijk gewonnen. In Duitsland de SPD, de belangrijkste deelstaat. Noord-Rijn-Westfalen voelt u ook de, de, de rode wind een beetje in de rug? <laughs> ja, wel. Ik weet, het heeft alleen geen enkele garantie voor de overwinning in Nederland. Want die moeten we toch echt nog gewoon op 12 september bij elkaar zien te, te winnen. Maar ik zie wel dat het, uh, de mentaliteit in Europa verandert. En een tijdje lang heeft Europa. Vrij massaal gedacht, we bezuinigen ons uit deze recessie. Alleen maar bezuinigingen. En nu zie je dat mensen daar genoeg van hebben. Ze willen weer perspectief, ze willen hoop, ze willen ook banen. Ze willen gewoon zien dat er weer mogelijkheden zijn om te groeien. En die agenda hoort meer bij Sociaaldemocraten dan bij anderen. Hoe belangrijk wordt Europa voor de verkiezingscampagne in Nederland? Tot nu toe was Europa vaak een, een brok chagrijn wat we achter ons aansleepten. Ook al omdat we de afgelopen twee jaar in Europa alleen maar hebben gepraat over bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Als we in staat zijn om met andere sociaaldemocraten in Europa een nieuwe agenda neer te leggen... die weer gaat over perspectief bieden aan mensen en hoop en banen en groei... dan ga ik ervan uit dat Europa een grote en ook positieve rol kan spelen in deze campagne. Het gaat in Nederland ook steeds over die 3%-grens. De PvdA zegt dat hoeven we misschien niet helemaal letterlijk te nemen. Heeft u daar eindige steun voor gekregen van de SPD? Ja, al speelt de discussie in Duitsland natuurlijk niet met een begrotingstekort van minder dan 1% hoef je het daar niet over te hebben. Maar nee, ze... niet, niet voor hunzelf, maar de vraag is ook hoe streng ze voor, voor ons bijvoorbeeld moeten zijn. Nee, maar ze snappen heel goed dat uh, de begrotingsafspraken in Europa niet, niet dom geformuleerd zijn. Ze zijn slim geformuleerd en dat betekent dat je de verstandigste route uit de crisis moet nemen. En als die route toevallig niet helemaal langs de 3% in 2013 leidt, is dat geen probleem. Volgend jaar zijn er hier verkiezingen. Gaan ze u dan vragen om hierop te komen treden? Misschien wachten ze even tot ik de verkiezingen in Nederland heb gewonnen of niet. Wij we zullen, we zullen samen optrekken, ook in die verkiezingen. Bedrijf van Arbeid, leider Diederik Samsom in Berlijn. Bavaria, Blokker, Bommel van Bommel, Van der Valk, typisch Nederlandse familiebedrijf. En er zijn er meer dan 200.000 van in Nederland. Uit onderzoek van Van Landschot Bankiers blijkt dat slechts 1 op de 3 enthousiast gebruik maakt van internet en sociale media. En daardoor laten de andere kansen voor groei liggen. Jeroen kijkt hoe dat gaat bij familiebedrijf Hoppenbrouwers Elektrotechniek in Udenhout. Het lijkt wel een koffiemolen, maar... Dat is een, een afkortzak. Daar uh, maken we spullen die wij gebruiken in de kasten korter mee, op maat eigenlijk. Hè? Aan uw gezicht zie ik dat u er niet veel mee werkt.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 Bedankt. We gaan zorgen dat er nieuws heel snel op komt. Het NLS Radio 1-journaal Sport. En weer is Aranxa Rus, Nederlands tennishoop in bange dagen. Ze haalden net als vorig jaar de derde ronde... van de Open Franse kampioenschap op Roland Garros. Française Virginie Razzano moest er in twee sets aan geloven. En Rus was er blij mee. Ik ben hartstikke blij. en uh, ja, Vooral dat laatste punt was natuurlijk uh, ja, wel lekker. Dat al één matchpoint uh, ging al niet door. Uh, komt er dan iets van zenuwen bij je op?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 Niet zo heel veel meer punten dan Haase, maar wel de belangrijke. Joosny speelt al elf jaar in het profcircuit. En dus is het misschien wel een kwestie van ervaring, denkt Robin Haase. Ja goed, ik, ben, uh, ik denk dat de, de vermoeidheid straks wel zou komen. Maar uh, ik had met name op het eind uh, wat last van mijn kuiten. Maar uh, dat is denk ik ook niet onlogisch. Uh, met de, de vele gereis en lange, lange afwezigheid natuurlijk. En, uh, en die trainingen van de afgelopen dagen. Maar uh, ik voel me heel goed. Dan naar het wielrennen. Theo Bos stapte met reden af in de Ronde van Italië. Uit onderzoek blijkt dat hij bij een valpartij al in de tweede etappe... een rugwervel heeft gebroken. Hij hield het nog vol tot de zestiende etappe. Breuk moet nu door rust genezen. Verwachting is dat hij over een week of twee al wel weer mag fietsen. Nederland elftal zelf al komt in de aanloop naar het EK met de nodige probleempjes. Op de training van gisteren ontbraken Joris Matthijssen, John Heitinga... Wilfred Baumann, eh, Bauma, Nijssel de Jong en Wesley Snyder. Heiting slaat wel vaker de training over de dag na de wedstrijd. Martijssen kampt met een hamstringblessure. En de andere vier zijn licht geblesseerd geraakt in de wedstrijd tegen Slowakije. Verwachting is dat ze alle vier op tijd wel fit zijn... voor de eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken. Die is op 9 juni. Laatste oefenwedstrijd is morgen tegen Noord-Ierland. En Engeland speelt op het EK zonder Frank Lampard. Routinier van Chelsea heeft op de training last gekregen van een blessure. Hij is vervangen door Jordan Henderson... Duitsland oefende gisteravond in Leipzig tegen Israël. De Duitsers wonnen met 2-0 door goals van Gomez en Schurle. Kevin Blom was de scheidsrechter. En Duitsland zit op het EK natuurlijk in de pool met Nederland, Portugal en Denemarken. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. De NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Daarvoor pleit NS-topman Meerstad in een brief van alle politieke partijen, meldt Volkskrant. Volgens Meerstad kunnen door de scheiding van NS en ProRail de problemen op het spoor niet effectief worden aangepakt. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant. Dat zei partijleider Slop in het TV-programma Knevelen van de Brink. Slop vreest dat doorgaan op de huidige weg met de euro niet werkt. In Beverwijk is bij een brand in een appartement een man overleden. brand ontstond in de slaapkamer van de woning boven een café. Een buurman die de man wilde helpen raakte gewond. En de brandweer van Beverwijk vond het lichaam van het slachtoffer... later op de grond, naast het bed. En justitie beschouwt een aantal betrokkenen... bij het omstreden tv-programma op de eerste hulp van het VU Medisch Centrum... als verdachte. Dat zei advocaat Peter Plasman van acht gedupeerden in Nieuwzuur. Onder de verdachten zijn het ziekenhuis zelf... en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt en in Limburg valt ook een beetje regen. In de ochtend wordt de bewolking overal tijdelijk nog wat dikker... waardoor af en toe wat lichte regen valt. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noordwesten wat vaker zien. Helemaal droog blijft het niet, want in het binnenland kunnen een paar lichte regenbuien ontstaan. In het noorden en aan de kust wordt het 14 graden... en in het zuiden stijgt de temperatuur naar een graad van 17. Daarbij staat een matige noordwestenwind... Morgen zaterdag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. In het noordoosten van het land kan in de ochtend nog een bui overtrekken, maar in de middag blijft het waarschijnlijk overal droog. In het noorden wordt het morgen een graadje frisser, in het zuiden wordt het ongeveer even warm. Zondag trekt opnieuw een regengebied over het land. Er is dan vrij veel bewolking en vooral in het midden en zuiden valt lichte neerslag. Het is dan ook behoorlijk fris met op veel plaatsen maximaal van 14 graden.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 Wat verborgen is, nu ook als e book maar 5,95. Op Libris.nl. Drie minuten over half zeven. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Onze melkweg botst binnenkort. Nou ja, binnenkort. Over vier miljard jaar knalt Andromeda tegen ons sterrenstelsel. En dat Andromeda, Andromeda er aankomt, dat is al langer bekend, maar... Tot nu toe was nog niet bekend hoe die botsing uh, zou plaatsvinden. Nu dus wel. Het gebeurt frontaal. Onderzoeker Roland van der Marel van de NASA heeft het ontdekt. Hij weet ook wat deze space clash betekent voor de aarde. Gisteren gaf Van der Marel een toelichting. Roland van der Marel, astronoom van het Wetenschappelijk ruimte Instituut in Baltimore. Zegt dat goed?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 zouden in principe alle planeten van de zon de, in de, de ruimte ingeblazen kunnen worden. Of nou niet ingeblazen, maar... Dat we weggeblazen. Dat ze, nou, niet weggeblazen, maar dat ze, uh, dat ze verloren raken aan de zon. Dus dat ze zonder sterren... De zon loslaten dan. Juist. Dat ze zonneloos verder, uh, verder reizen. Dat zou met de aarde kunnen gebeuren? Dat zou kunnen gebeuren, maar de kans is extreem klein. Dus daar zouden we zeker niet op rekenen. Dat is kans van 1 miljoen of 1 miljard. Dus dat is niet waarschijnlijk. Onderzoeker Roland van der Marel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... over de botsing van Andromeda tegen ons eigen melkweg. Het gebeurt voorlopig nog niet. Er is een internationale klopjacht begonnen op de man die ervan wordt verdacht... lichaamsdelen naar twee Canadese politieke partijen te hebben gestuurd. De vermoedelijke dader, de 29-jarige pornoacteur Luca Rocca Magnotta... zou Canada zijn ontvlucht. Deze lugubere zaak houdt Canada flink bezig. We gaan onze coverage van deze grote historie continueren. De details komen op een heel snel paas. De manhunt voor Luca Magnata. Nieuwszenders kunnen er geen genoeg van krijgen. De bizarre moordzaak en de jacht op pornoacteur Luca Rocca Magnata. We zijn vanmorgen verwacht dat Luca Magnata nu wil zijn door Interpol. De internationale politieorganisaties hebben een foto en een descriptie van Magnata op zijn site gegeven. Interpol is naar hem op zoek omdat hij naar Europa zou zijn gevlucht. De zaak kwam dinsdag aan het rollen toen twee pakketjes met lichaamsdelen werden gevonden. Die waren verstuurd naar de hoofdkwartieren van twee politieke partijen. The coming from the package was just horrible. De geur was verschrikkelijk, zegt de medewerker die het pakketje opende. Hij vond een voet. Ook is er een hand verstuurd. En die blijken te horen bij een torso die dezelfde dag in een koffer werd gevonden. De politie heeft nog nooit zoiets meegemaakt. For most of the officers that have been there all night long, this is the kind of crime scene they've never seen in their life in their career. So, yes, I can consider that as a horrible crime. Ze verdachten al snel McNotta. Hij woont dicht bij de plek waar de torso werd gevonden. En uit zijn appartement kwam een penetrante geur. En er werden ook bloedsporen gevonden. De politie weet zeker dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. We know that suspect and victim, they know each other, so it's not a random attack. They knew each other. Uh, the victim that we found, uh, de identiteit van het slachtoffer is nog niet bevestigd. Wel blijkt er afgelopen vrijdag een filmpje online te zijn gezet waarin te zien is hoe iemand een Aziatische man vermoord, verminkt en misbruikt. De politie zegt nu ervan uit te gaan dat dit het slachtoffer was van McNotta. Buren van McNotta vonden hem een enge man die niet eens normaal gedacht zei. Ik zou zeggen, hello to him, en hij zou niet even uh, responden. Uh, niet even met een nod of anything. Luca Rocca-McNotta is op de vlucht... en de politie is nog op zoek naar de ontbrekende lichaamsdelen. Het is een gruwelijke zaak die Canada nog lang zal bezighouden. Who would have thought yeah. that this kind of place would be... you know, the beginning of what will likely turn out to be unprecedented... in Canadian criminal history. I've never heard of a case like this, certainly not in this country. Canada dus in de ban van het opsturen van lichaamsdelen. 29-jarige pornoacteur wordt daarvan verdacht. In Engeland zijn ze dol op bomen en planten en wemelt er van de weelderige gardens. De Engelsen zijn dol op groen. Des te verrassender is het dat een Nederlandse bedrijf in het Olympisch dorp met de eer gaat strijken. De Brabantse boomkwekerij van de Berk levert ruim 2000 bomen om de Spelen een groen gezicht te geven. Met typisch Engelse bomen uit sint oedenrode Ik heb mijn laarzen in de wagen liggen hier. Ja, laarzen en een busje.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 Hoe komt het toch dat Vlamingen veel vaker dan Nederlanders boekenprijzen winnen? Proberen we straks achter te komen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nou, ik ben gauw klaar Marcel. Helemaal geen files op dit moment. Nou, blijft dat zo vandaag? Nee, nee. Ik nee, kan me niet voorstellen dat dat gaat lukken. Vanochtend zal het wel meevallen hoor. Kilometertje of twintig misschien eh, alles bij elkaar. Ja, in de loop van de middag wordt het dan wel drukker. Er zijn toch altijd mensen die er een weekendje op uitgaan. Dus vanaf een minuut of twee ontstaan we alweer wat files. Maar ja, vanmiddag zullen we zo uitkomen rond de 100, 150 kilometer. Goed, John. We horen van je. Maar niet al te veel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan we zonder. Mark Robin Visser was op weg naar de Zwarte Doos in Eindhoven. Heb je hem gevonden, Mark? Robin? Ja. En weet je wat het is, Marcel? Nee. Het was een uitstekende keuze van ons, want dit is namelijk het café. Oh! De Zwarte Doos is het café. Yes. Dus de koffie is geregeld. We ja, het is helemaal geregeld. We gaan even overschakelen op het Engels. Nee hoor, grapje. Maar er wordt hier ontzettend veel uh, Engels gesproken. En daarom heet het ook de Dutch Technology Week. Die vandaag hier in Eindhoven gaat beginnen. En Joep Brouwer weet er alles van. Ja, ik, uh, wij organiseren <laughs> hem. Uh, ja. Zo eenvoudig uh, is dat. Joep Brouwer is uh, uh, van Brainport Development. Weer zo'n mooie Nederlandse naam. Ja, wij zijn een uh, organisatie die hier uh, de boel een beetje opjaagt. En uh, de ambitie om dit de echte toptechnologie-regio van Europa te maken... samen met het bedrijfsleven en de universiteit hier... Ja, daar zitten wij een beetje achteraan. Ja, en die week is ook bedoeld om te laten zien... wat hier allemaal uh, op technisch gebied, op innovatief ge gebied gebeurt. Hè? Wij denken dat uh, mensen te weinig weten... wat voor bijzondere dingen we hier in de regio uh, doen. Dat weten ze in de rest van de wereld vaak wel. Bedrijven oh, ja. als uh, Apple en Microsoft die halen hier vaak de spullen vandaan... om in hun apparaten, in hun iPhone, in de iPad... in hun uh, smartphone uh, te stoppen. Ja. Maar die bedrijven weten dat... Maar de burgers in Nederland niet. Ik ook niet. Ik had geen idee. Maar ik begreep vanochtend van u al... dat deze hele uitzending van ons waarschijnlijk niet kan bestaan... zonder uitvindingen en patenten die uit Eindhoven komen. Nee, ik heb net even in uw zendwagen uh, gekeken. Ja? En heel veel van die spullen die daarin zitten... daar zitten spullen in die hier ofwel bedacht zijn... of ontwikkeld of gemaakt. Dat is toch wel uh, ontzettend leuk. En heb ik nu ook iets bij me wat hier is ontwikkeld of gemaakt? Nou, die zendapparatuur, heel veel... Uh, Philips was natuurlijk groot ook in radio En ik ben ervan overtuigd dat daar uitvindingen in zitten... die Philips nog steeds als patenten heeft en waar zonder dat apparaat niet werkt. Misschien dat we straks eens even met een schroevendraaierje moeten kijken... hoe ver we, hoe ver we komen. Moet, moeten we zeker Bent u doen. zelf technisch, eigenlijk? Ik ben, ben zelf niet zo technisch. Oh, dan doen we dat toch maar niet. <lacht> nou, dan halen we er hier maar bij... want ja. dan lopen er hier maar zat rond, hier op de campus. Zeg, maar u bent dus niet technisch. Dat vind ik wel fijn om te horen. Dan kunnen we gewoon even rustig zonder al die techneuten beginnen... want die ja. komen natuurlijk allemaal wat later hier pas... op de campus van de Technische Universiteit. Graag. Ik bedoel, uh, laten we daar maar uh, ja. op afsteven. Maar hoe bent u dan zo in dat hele brainport gebeuren? Nou, ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd geweest... Uh, in wat technologie met mensen doet. He, want zonder technologie uh, kunnen we steeds minder in deze samenleving. Uh, en hoe mensen daarmee omgaan en wat het voor ons betekent. En dat heeft mij wel naar deze regio gebracht. Ja, ja. U werkt onder meer in opdracht van de gemeente Eindhoven... Hè, en van de andere gemeenten hier. U bent echt aangesteld om te promoten om te vertellen wat hier uh, op technisch gebied allemaal gebeurt. Ja, wij werken in wat ze met een moeilijk woord noemen de triple helix. Dat betekent dat onze opdrachtgevers zijn en het bedrijfsleven... Uh, en de universiteit en de hogescholen ja. en de overheden hier. Nou. Het belooft een technische en in, uh, informatieve en innovatieve ochtend te worden. Ik ben blij dat u er bent. Nou, ik ook. We gaan kijken hoe ver we komen. We staan nu op het Simon Stevinplein. Dat is ook wel leuk. Dat is een, uh, een van de eerste ingenieurs, zei u. Hè? Dat, nou, de, we hebben een de, lange geschiedenis. De eerste Nederlandse ingenieur. Hè, heel veel van zijn kennis ging overigens wel zitten in, uh, in oorlog en wapentuig. Ja. Maar hij is wel de grondlegger geweest ja. van uh, wat we hier nog doen. Daarover later meer. We, zullen we eerst even naar de zwarte doos gaan? Laten we naar de zwarte doos ja. gaan. Een klein kopje ja. koffie of zo. Een technisch koekje erbij. Oké, okay, graag. Ja. Tot straks. Ja.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 Want Rusland weigert pertinent het regime te veroordelen. Breaking news: Russia and China having vetoed the UN Security Council resolution on Syria. The governments of Russia and China, which opposed the resolution from the outset, tot twee keer toe blokkeren de Russen met hun veto een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om Assad's optreden af te wijzen. If the plan is to use the Security Council and the United Nations.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 tegen welke actie verder dan ook tegen Syrië. Dat is onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster. Twee Vlaamse winnaars gisteravond tijdens de avond van het spannende boek. En dus geen Nederlandse. Zowel het beste Nederlandstalige thriller Debuut, als de gouden strop voor de beste thriller ging naar een Vlaming. Verslaghebber Jeroen de Jager zoekt uit wat daar aan de hand is. ...editie van de avond van Stanley ook de mensen in andere zalen als het goed is. Veel Vlaamse namen onder de genomineerden. Nostalgie van de Vlaamse schrijver de Letter. Twee van de vijf bij de Gouden Strop. De van de eveneens Vlaamse schrijver Kevin Valgari. En twee van de drie bij de Schaduwprijs. Vlamingen ons gezelschap, Nelly Mando. Steeds meer Vlamingen dus die doordringen in het Nederlandse prijzencircus. Bij de Libris en de Aco-literatuurprijs. Maar ook een Vlaamse Belg als hoofdredacteur van de NRC. En het Nationaal Dicté wordt natuurlijk altijd al door een Vlaming gewonnen. Maak ik mij zorgen? Nee. Ik ben Willem Asmar. Ik ben voorzitter van het uh, Genootschap van Nederlandstalige Het is, uh, Kijk, mijn persoonlijke smaak is dat het wat zachter is. Wij zijn gewend om wat directer te zijn. En dat is, uh, ja, zeker als ik naar Bram kijk... er zit heel veel onderhuids in zijn boeken. Uh, en wij zijn toch gewend om het wat meer neer te zetten. Wat hoekiger misschien. En kan je dus zeggen dat de Belgen meer literaire kracht hebben? Meer dat instrument van de taal weten? te gebruiken? Ja, het zou kunnen. Ik durf niet te zeggen, in, in de algemeenheid ik denk ik niet dat je dat kunt zeggen, maar zeker met Bram is dat zo. We gaan kijken wie de gouden strop 2012 heeft gewonnen. <middels> Bram de Hoorn, de zomers zonder slaap. Volgens de voorzitter van de CPMB, die uh, dus de collectieve propaganda verzorgt voor het Nederlandse boek, is er nog niks aan de hand. Ligt het over de jaren heen 50-50? Dat meneer Van Nisme tot zevenaar ja. was ja. het hè? Ja. Ja. ja. Maar misschien is er wel een verschil tussen Vlaamse en Nederlandse schrijvers. En uh, de Nederlanders schrijven in dit geval, uh, ik bedoel de andere genomineerden, hebben een hele eigen stijl ook. Maar dat is misschien meer down-to-earth, dus maar meer op de voet op de grond. Maar het is niet zo dat de Belgen uh, door hun. Dialect of door hun eigen taalachtergrond een soort van uh, extra literaire kracht hebben, misschien? Nou, Het is heel mooi omdat dat, dat, dat wordt soms zelfs vermoed. Ook omdat ze de nationaal dictee meestal beter scoren dan uh, onze Nederlanders. Er wordt ook ongelooflijk veel aan taalonderwijs gedaan. Ik heb zelf een jaar in Vlaanderen gewerkt. Daar is taal een, een, een veel subtielere manier van werken. Wij zijn wat platter, wat botter. Qua stijl, maar ik geloof dat niet. Ik heb natuurlijk een heleboel, al, alle, de, de, zolang de gouden strop al bestaat... zijn er ook heel veel Nederlanders die uh, gewoon uh, winnen. Uh, ik ben de eerste die het boek wel gesigneerd krijgt. Dus. Oh ja, dat is toch heel plezant. Uh, ik wens je veel plezier tussen de molens van Blaasvoek. Eerste signering op avond van het spannende boek. Ik heb het Oh, dat is helemaal tof. Dit jaar uiteindelijk twee Vlaamse winnaars. Voor de schaduwprijs en voor de gouden strop. Winnaar Bram de Hoek.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 We willen op een bepaalde manier bewuster omgaan met het Nederlands. Dat wij daar waarschijnlijk ook wel wat meer in gedreild worden op school. Ik ben zelf ook Vlaming, geloof ik? Oh ja, van Antwerpen. Ja. Zegt die Vlamingen, die vallen steeds meer in de prijzen hier in Nederland, heb ik het idee. Ze zijn ook echt goed. Hoe komt dat toch? Ander taalgebruik? Nee, ze zijn goed. En ze hebben een goed gevoel voor humor. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Met Marjan Koekoek. NS-topman Bert Meerstad wil de splitsing van NS en ProRail volgens de Volkskrant ongedaan maken. Zo wil hij de problemen op het spoor effectief te lijf gaan. Dat staat in een brief van Meerstad aan alle politieke partijen, zo schrijft de krant. De NS-topman pleit voor een onderzoek naar de herziening van de strikte scheiding die in 1995 werd doorgevoerd. Die scheiding tussen de bedrijven belemmert volgens Meerstad een effectieve aanpak van problemen, zoals de chaos tijdens de sneeuwval. Niet eerder sprak een topman van de NS zich zo openlijk uit uit tegen de splitsing van de twee spoorbedrijven. ProRail zegt in de Volkskrant open te staan voor alle suggesties. Meer asfalt lost files op, meldt de Telegraaf. Volgens de krant is dat nu definitief bewezen. Uit cijfers die Rijkswaterstaat vandaag vrijgeeft... blijkt dat het verkeer op de snelwegen in de eerste vier maanden van dit jaar... opnieuw veel minder vaak vaststond. Terwijl het aantal auto's, bussen en vrachtwagens op de weg gelijk bleef. Tot nu toe konden deskundigen vaak niet precies zeggen... waaraan de dalende filecijfers te danken zijn. Naast de openstelling van nieuwe wegen noemden ze, slecht, noemden ze de slechte economische situatie... waardoor minder mensen de weg opgaan en het gunstige weer. Cijfers die minister Schultz van uh, het verkeer vandaag aan de Tweede Kamer stuurt... geven voor het eerst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 Als de politie deze overtredingen tegenkomt, volgt nog wel een bekeuring. De politie zet er alleen geen gerichte controles meer op in. De telegraaf dan nog even schrijft over een steeds vaker voorkomend probleem. Vele oranje versierde straten maken vuilophalers het werk onmogelijk. Doordat er vlaggetjes over de straten worden gespannen... kunnen de hoge trucks niet meer rijden. Nou, ja, ook een Probleem. Problemen. Over Syrië en het aflopen van het ultimatum van de oppositie, hoort u straks onze correspondent op het ogenblik in Damaskus, Sander van Horen. Dat is na zeven uur. Benut u of uw organisatie alle online kansen.